Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Burgemeester Wolfsen van Utrecht laat het OM een onderzoek instellen... naar de mogelijke mishandeling van oud-profvoetballer Edu Nantlal... door twee agenten. De gehandicapte Nantlal zegt dat hij op de kerstavond... door agenten uit zijn busje is getrokken... en daarna is geschopt en geslagen. Hij bracht de nacht in de cel door. De politie zou hem hebben beschuldigd van een inbraak. Er nou, is wat discussie over,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 In Alkmaar is een hondje door zijn baas met een stofzuigerstang doodgeslagen. De man en zijn vriendin waren eerst de kerstdag langer weggebleven van huis dan gedacht. Bij thuiskomst bleek de hond in huis te hebben gepoept. Zijn baas ging door het lint en sloeg de hond zo hard met de stofzuigerstang dat het dier het niet overleefde. De man bedreigde ook zijn vriendin die het huis uitrende om hulp te halen bij familie. En toen een familielid arriveerde werd ook die belaagd. Tegen de man is het proces verbaal opgemaakt. De hond is opgehaald door de dierenambulance. De Tsjechisch-Canadese voetballer Jacob Lenski is per direct vertrokken bij FC Utrecht. Volgens de club is hij teruggekeerd naar Canada om een nieuw leven op te bouwen. Hij kwam dit seizoen niet aan spelen toe in de hoofdmacht van FC Utrecht. De 23-jarige Lenski kampt met een alcoholprobleem. Deze maand werd hij voor de tweede keer dit seizoen in een afkikkliniek opgenomen. Hij stopte in 2008 ook al eens met voetballen vanwege blessures en psychische problemen. Hij stond toen onder contract bij Feyenoord en sinds 2009 speelde hij bij FC Utrecht. Het weer bewolkt met aan zee hier en daar zon. Aan de kust staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het is een graad of elf. Morgen ook bewolkt. Ietsje frisser met vooral in Limburg wat zon. AMB verkeersinformatie met een twaalftal files, 50 kilometer bij elkaar opgetaal, eh, opgeteld. U krijgt van mij de files van 4 kilometer of langer. A1 naar Amsterdam tussen Hoeverlaken en Bunschoten 7 kilometer. En op de A6 vanuit Almere naar Muiden is er een ongeluk gebeurd. Bij Muidenberg zijn er twee rijstroken dicht. 4 kilometer file. A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, daar staat tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 4 kilometer. Verder in de richting van Den Haag over de A12 tussen De Meern en Nieuwebrug 9 kilometer. Eeuwen gaat voor ogenblik het verstillende praatprogramma met Antoine Baudar is terug. Meneer Bodar, je kunt wel alles geloven. Maar het is niet voor de hand liggend als je uh, met de dagelijkse praktijk te maken hebt van het barre bestaan. Ik val er stil bij, moet ik zeggen. Eeuwen gaat voor ogenblik maandag 26 december om vijf over half 6 bij RKK op Nederland 2. Hé hey Fred, jij wilt toch veel spaarrenten zonder dat je je geld jaren vastzet? Nou, dan heb ik echt een veel betere bank voor je gevonden.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 Het Radio 1 Jaaroverzicht. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Wij ja. hebben we een presentatie geven van de dingen die we willen doen. En ja, daar is iedereen enthousiast aan. Het is slikken of wegwezen of het wordt een grote vechtpartij. Renningswerkers zoeken in de Turkse provincie van onophoudelijk naar mensen die vastzitten onder het puin. Mauro is een leuke jongeman die we vanzelfsprekend allemaal het goede toewensen. Er zijn toch uh, Kamerleden die van mij uh, willen opkomen. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik. We horen schoten. Een begeleider zegt dat we moeten rennen voor een man die eruit ziet als een politie. Iedereen was terribly Op het Mali-veld in Den Haag protesteren duizenden mensen tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur. Dit is tot vijf uur, het geluid van 2011. ...kontoransatte som lå henslengt i fontener met utenbeien. Eerst dacht ik van nou, misschien was het onweer. Maar toen zag ik een ontzettend grote witte rookwolk uit het gebied komen waar de regeringsgebouwen liggen. En toen dacht ik van, oh, hier is echt uh, iets heel erg mis. Hallo? Hallo? Hallo, zullen we hulp? Oh shit. 4 uur. Het LOS-journaal. Gert de Kluk.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 dan valt de avond en blijven de Nooren gechoqueerd achter na deze dag van terreur. Hoe heeft dit ons kunnen gebeuren? It's It's Norway. We're good guys. Stuff like this doesn't happen to us. De verdachte van het drama in Noorwegen, Anders Breivik, heeft volgens de Noorse politie rechtse en christelijk fundamentalistische sympathieën, dat zou blijken uit zijn website. Na de laatste update over het dodental, momenteel 91 in totaal... gaf de Noorse premier, Jens Stoltenberg, vanochtend een persconferentie... en noemde de bomaanslag en schietpartij een nationale tragedie. Hij zei dat de aanslagen Noorwegen zullen veranderen. Niet sinds de war has the country experienced something like this at least 80 young people have been pulled away we have also lost some members of the government at our headquarters it is not to understand it is like a nightmare bij het eiland utuja is niet zo heel veel meer te zien normaal zou dit een mooi vakantieplaatje zijn nu ziet het er twist uit een aantal mensen in gele hesjes is nog bezig. Maar wat er precies gebeurt, dat is van veraf moeilijk te zien. Volgens de politie gebeurt het namelijk vooral onder water. We are you know, we have, uh, het eiland wordt onderzocht. We weten we dat er we nog veel mensen in het water zijn gesprongen. En, uh, er worden nu mini-duikboten ingezet gotcha. Gotcha. om ook onder water te zoeken. So we krijgen deze uh, mini-submarines om ons te uh, helpen. Adrian Peckon was ook op het eiland en stond oog in oog met de dader. Die richtte zijn pistool op de jongen, maar de man schoot niet. He was yelling, he's gonna kill you all and uh, and we all shall die. He pointed then his gun at me, but he didn't pull the trigger. We had several shots, five I think, and uh, we get the message that we have to run. We horen schoten. Een begeleider zegt dat we moeten rennen... voor een man die eruit ziet als een politieman. We rennen het huis op het eiland binnen. Ze zeggen, doe de ramen dicht, zet de bedden voor de deur, doe de deur op slot. Maar hij schiet door de deur, door de ramen. windows. Een vrouw... Eén meisje wordt geraakt. Suddenly there's someone breaking into the window. We thought it was him. Plotseling komt er die man binnen via de raam. We denken eerst dat hij het is. Maar het is de politie. Everyone was terribly afraid. But we know we knew that now it was okay.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 Het is tot vijf uur dat Radio 1 jaaroverzicht. Met de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2011. Ik ben de kunst. En wilt u mee, een arme oude dame, om het leven brengen? Bezuinigingen op cultuur en op de publieke omroep. In totaal gaat het om zo'n 400 miljoen euro. Het meest bijzondere orkest is waarschijnlijk het kettingzagenorkest... dat over het veld trekt. De kettingzagen zijn verbouwd tot muziekinstrumenten. En dat klinkt als volgt. Het kabinet draagt vandaag veel van onze mooie kunst- en cultuurinstituten en gezelschappen te graven in heel Nederland. Opera Zuid in Limburg, het Gelders Orkest, het Orkest van het Oosten, het Brabants Orkest, het Limburg Symfonieorkest. Wij moeten de vertegenwoordigers van het volk ervan overtuigen dat deze bezuinigingen onaanvaardbaar zijn. Ik vind deze dag, 27 juni 2011, eigenlijk een trieste dag. NOS Radio In Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 7. De barricade op vandaag. Kunstliefhebbers, kunstenaars, omroepmedewerkers en werknemers in de geestelijke gezondheidszorg. Allemaal protesteren ze vandaag tegen het kabinet. Zomaar eens kijken hoe het ze vergaat.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 In de Tweede Kamer is momenteel een debat bezig... over de bezuinigingen op de kunst- en cultuursector. Op de tribune belangstellenden uit de cultuursector. De staatssecretaris houdt ze voor dat er ook na de bezuinigingen... nog honderden miljoenen naar cultuur gaan. In de Vandalen staat bij een kaalslag als omschrijving een totale afbraak. En daar is dus geen sprake van. Het kabinet maakt de kunsten kapot... En dat doet deze staatssecretaris in een ijltempo. De regering heeft voldoende steun voor de bezuinigingen. En dat weet ook de oppositie. Daarom vragen ze niet om afstel, maar om uitstel. Voorzitter, laat ik vooropstellen dat ik de bezuinigingen... in het algemeen disproportioneel en onaanvaardbaar hoog vind. Het kabinet dramt deze bezuinigingen op een onbehoorlijke manier door. Ja, dat is Jette Kleins, maar je allemaal treurige woorden... over het beleid van dit kabinet. Maar als je het dan toch doet, zegt de sector... geef ons dan tijd. Als u ziet dat er ja, allerlei plannen en ideeën komen uit de sector. Inclusief fusies, waar u en ik voorstander van zijn. Maar we willen graag iets meer tijd hebben. Maar nee, de staatssecretaris is onverbiddelijk. Omroepen zijn boos voor de manier waarop het kabinet... die 200 miljoen euro wil gaan bezuinigen. In de plannen van het kabinet wordt de wereldomroep... met ruim twee derde gekort. De Een trieste trompet, de geur... ...van zonnebrandmiddel en een soort oude hippiebus waar vandaan wordt Wij gesproken. Veteranen van de verzetsbewegingen en van de verzetbewegingen... Uh, Hans Kesting, maar backstage staan ook andere BN'ers... ...Halina Rijn, Jan Mulder, Vincent Bijlo. Allemaal wachten ze tot het hun beurt is om het publiek op te roepen... ...tot verzet tegen de bezuinigingen. Een Wij oproep voor meer beschaving. Boten, ja, ja, ja, ik vind het te slap. Haan, Wat is te slap? Die hele manifestatie, ja, nee, dat moet harder. Ik zou bij zeggen, get the fuck off met deze regering. Get the fuck off met deze regering, riep de baas van Pinkpop... gisteren op het podium van het Limburgse popfestival. Welk instrument heeft u op de rug? Viool. Ja, ja. En u speelt bij welke orkesten? Residenciorkest, in Hilversum, Geldersorkest, Orkest, een heleboel orkesten. Hoe ziet u de toekomst voor zich als violisten? Uh, daar ben ik nu heel hard over na aan denken. Ik hoop nog wel dat ik kan blijven spelen. Maar ik denk dat er ook wat andere werkzaamheden bij zullen moeten gaan komen. Krijgt u nog brood op de plank? Op dit moment nog wel. Maar als het zo doorgaat, uh, wordt het lastig. Ja. VVD-staatssecretaris Halber Zelstra. Ik ontken niet dat het nu pijnlijke keuzes met zich meebrengt. Dat heb ik ook een aantal keren aangegeven. Maar ik ben ervan overtuigd dat op een langere termijn... dit goed is voor de culturele sector.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 Ik heb hier mijn leven opgebouwd en ja, ik heb daar niks meer. aan. hier heb ik dan ja, mijn pleegzijn waar ik al acht jaar woon. En ja, daar heb ik me meer dan uh, mijn zin. Daar voel ik me echt uh, goed bij. Mauro is een economische uh, vluchteling, zoals ze het noemen. Maar hoe uh, kun je een kind van negen jaar uh, aanrekenen? Kun je een kind van negen jaar aanrekenen dat hij uh, weggestuurd wordt door zijn ouders en hij dan hier naartoe gaat. Het komt door de lange procedure en dan moet je uiteindelijk kiezen voor het belang van zo'n jongen. Van zo'n kind die hier is opgegroeid, die hier zijn vrienden heeft, die hier zijn, zijn mensen heeft om hem heen. Die dit land begrijpt en een ander land helemaal niet. Als een zo grote kamermeerderheid erom vraagt, moet je wel met een goed verhaal komen om het toch niet uh, te doen. Laat ik vooropstellen dat ik begrip heb voor de emoties. En ik heb uh, de brieven ontvangen van uh, allerlei uh, organisaties, ook van de Kamer. Ik zal die zorgvuldig bekijken en dan neem ik een beslissing. Maar ik wil er nu niet op vooruit lopen omdat het over een individuele zaak gaat. Als ik eraan denk dat dadelijk echt die dag gaat komen... dat wij gewoon naar Schiphol moeten gaan rijden... en hem met een enkele reis op het vliegtuig moeten gaan zetten... Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat ik straks met lege handen terug weer hier naar Eindhoven moet rijden... wetende dat ik hem ja, met onbekende bestemming weggebracht heb. Dat zijn alle jaren hier voor niks geweest. Ik zie het echt een beetje. Hij is gewoon een, een, een, een ja, opgejaagd wild eigenlijk. En je ziet hem alle kanten op schieten... En hij begint steeds meer te beseffen dat hij hier gewoon echt weg moet en dat hij niet gewenst is. En als hij nou gewoon weer zo weggestuurd wordt terwijl hij dat gewoon echt niet wil. Ja, ik vind dat kun je gewoon een kind niet aandoen. Voorzitter, ik denk ook wel dat de heer Frits maar bekend is... dat in 2007 een nieuwe procedure is opgestart... met een beroep op artikel 8 van, het, recht van de mens, het Europese recht van de mens... om een beroep te doen op het recht op gezinsleven. Lees deze uitspraak van de Raad van State... en dan weet u dat er in 2007 geen nieuwe procedure is opgestart. Dat is niet in 2007 gebeurd. U liegt gewoon. U liegt gewoon. En u probeert op grond van dit soort leugens deze hele discussie te vervuilen. Ja, de die heeft al gezegd dat ik hier... Uh... Uh, niet mag blijven. Maar uh, er zijn toch uh, uh, Kamerleden die voor mij willen opkomen. Ik kan mij niet voorstellen dat onze fractie instemt met een gedwongen trek van Mauro. En uh, ja, dat geeft me wel een beetje hoop, maar. Uh, ja, een beetje is niet genoeg. Dus ik. Uh, ik ben er nog niet zeker van. Heel onzeker, heel spannend, dus. Ja, ja. Voorzitter, dit debat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 Ja. Dit heeft niet met schrijnendheid te maken. Dit heeft met de heer Wilders te maken. Deze minister heeft geen positie in het kabinet. U mag hem niet laten blijven, terwijl u hem wel wil laten blijven. En waarom zegt u dat niet gewoon, want dat is duidelijk naar iedereen hier en naar het gezin hier. U beschouwt mij hier als uw vijand, omdat ik niet pas bij uw opvattingen. Maar ik ben minister en ik heb een verantwoordelijkheid dit te vullen. Dat wil niet zeggen dat ik geen uh, compassie kan hebben met het geval als zodanig, met de situatie waar de heer Mauro zich in bevindt. Dat heb ik wel degelijk. En als ik dat wil uiten, dan doe ik dat op mijn manier. Dat neemt niet weg, meneer Dibi, dat ik sta voor waar ik sta en voor mijn keuze. Het alternatief, wat er nu nog rest, is het alternatief van het studievisum. Mag ik dan tot slot de warmhartigheid van het CDA zo uitleggen dat zij zeggen... het is aan jou, beste jongen, hier hebben wij een hoepeltje, brandend hoepeltje... dat houden we op 4, 6 meter hoogte. Als jij er doorheen kunt springen, dan ben je welkom in ons land. Meneer Koppejan, is deze toestand nou bevredigend voor u? Natuurlijk niet. Eigenlijk hebt u het hoofd in de schoot gelegd. Nee, ik heb helemaal het hoofd in de schoot gelegd. En dat hebben we met z'n allen niet gedaan als CDA. Ons gaat het erom dat Mauro hier moet kunnen blijven. Als dit een goede weg is, dan is dit een prima weg. Ik heb hem vandaag ontmoet. En dat is een ontzettend leuke jongen om te zien. En ik geloof ook best dat hij uh, zeg maar in Nederland heel goed functioneert. Meneer de minister, wel te rusten. Slaap maar lekker, hier in Holland ben je thuis. Hij voldoet niet aan de regels. Aan al die verre kusten. Stuur Mauro en de anderen maar naar huis. Vooral... En als ik tegen hem zeg, nou, desondanks mag je maar blijven. Gooi de principes die u had maar overboord. Dan is dat niet ver naar al die mensen die ik wel gehouden heb aan de regels. Die al lang terug zijn. Droom maar fijn van uw geen akkoord. Staat de deur van Mauro op een keer? Nou ja, kijk, ik denk dat dat niet zozeer de kwestie is van of het op een kier staat. Voor hem wel. Hij moet zelf de beslissing nemen of hij in Nederland wil blijven om te studeren. Daar moet hij aan de condities voor voldoen. Als hij dat wil en hij komt bij mij, zal ik daar snel en zorgvuldig naar kijken. En ik zal, als er nou kleine problemen zijn, zal ik kijken of hij die kan oplossen. Maar ik heb me wel te houden aan de regels. Denk maar niet meer aan hoe je nog gelooft. In Jezus en in generaal Pardon. Mauro moet? Ja!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 Dat is iets wat ik niet weet als ik terug ga. Van het CDA mag Mauro wel een studievisum aanvragen. Normaal moet dat in het land van herkomst gebeuren. Maar Mauro mag dat gewoon in Nederland doen. En dat gaf voor Kopijan de doorslag. Het is een prima besluit Daar kunnen we uitstekend mee leven. Voor uh, Mauro en zijn pleegouders en zijn pleegbroertjes is het een fluitoplossing. De minister heeft vandaag uitgelegd dat hij best een uitzondering kan maken. Maar alleen voor gevallen die veel schrijnender zijn dan die van Mauro. Die van jou. Begrijp je dat? Um... Nou, om eerlijk te zijn vind ik mijn geval ook wel schijnend genoeg om daar een uitzondering voor te maken. Staat de deur op een keer voor Mauro? Ja, nog een keer. Dat kan ik niet zeggen. Wat mij betreft kan ieder een beroep doen en als Mauro dat doet wordt hij serieus beoordeeld. En ik denk dat er een kansrijke mogelijkheid is. bye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 Het dodental van de aardbeving in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot ruim 200. Er zijn meer dan 1000 gewonden. De beving had een sterke van 7,2 op de schaal van het 270 mensen zijn omgekomen. De officiële dodental doden doden staat nu 272. En gevreesd wordt dat het aantal doden nog flink zal stijgen. Het dodental ligt inmiddels officieel op 402. Het maat is onduidelijk. Tot nu toe zijn 550 doden geborgen. Het oosten van Turkije is rond half twee vanmiddag getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum was bij Van, dat is vlakbij de grens met Iran. Reddingswerkers zoeken met man en macht naar overlevenden tussen de ingestorte gebouwen. Tientallen gebouwen storten in en mensen renden in blinde paniek de straat op. De gebouwen hebben de hele avond en de hele nacht uh, staan schudden. Ik heb veel contact gehad met mensen die, uh, die daar nu zijn. En die spreken over uh, uh, zwaaiende gebouwen waarin ze zijn. Waardoor mensen eigenlijk de hele nacht vooral op straat hebben geleefd. Deze vrouw zegt dat ze op de zesde verdieping woont en dat alles weg is. dat ze met haar kinderen geen contact kan krijgen. Reddingswerkers zoeken in de Turkse provincie van onophoudelijk naar mensen die vastzitten onder het puin.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 Zojuist komt het bericht binnen dat er een naschok is geweest in de WAN-regio. 5,4 op de schaal van richteren. Bekend verschijnsel, zo'n naschok na een grote aanbeving. Het is nog niet duidelijk wat hier de gevolgen van zijn. Ongeveer een half uur geleden is er heel even contact geweest met het meisje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 niet weten dat tientallen landen hulp hebben aangeboden... waaronder Azerbeidzjan, Iran en Bulgarije. Ook Israël heeft hulp aangeboden aan Turkije. Het Turkse geologisch instituut denkt dat het dodental van de aardbeving... kan oplopen naar 500 tot 1000. Is die dochter ja. intussen gevonden? Reddingswerkers lijken eindelijk iets te hebben gevonden. Het is nu even na tien in de ochtend. En de reddingswerkers hebben zojuist bericht gegeven dat er inderdaad een meisje is gevonden onder de puinhoop. En dat nou, dit het meisje is waar de familieleden hier zo lang op hebben zitten te wachten. Maar de reddingswerkers zeggen ook dat het er niet goed uitziet. En dan bevestiging van de vrees van de afgelopen dagen. Ja. Maar Hierebal was 19 jaar oud toen Van werd opgeschrikt door een aardbeving. Ze wilde lerares worden. Acht uur lang. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het geluid van 2011 op Radio 1. Too many voices, too many noises. Invisible eyes keeping us apart. So many choices.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 plan. En dat plan moest er komen. Gij, hey, ik koud, hè? Ja. Hier wel, binnen ook? Nou, nou, het was warmer. Het heeft lang geduurd. Wat heeft het opgeleverd? Ja, niks. <laughs> het was een goed gesprek. Ik denk dat de basis van het plan...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 Het is voor ons iets, iets onvoorstelbaars dat de directie zoiets kan, kan doen, zo kan reageren. Maar goed, we zullen dus andere dingen moeten, we blijven dus gewoon doorgaan. Want het is voor ons onacceptabel dat dus, dus, dus hun, met z'n tweeën, niet het plan kunnen uitvoeren. Zoals dus door, door Van Basten, voor Rijker, door mij, door allemaal eigenlijk in elkaar is gezet. Dat er dus drie mensen zitten waarvan de twee de verstand van de materie heeft. U bent boos. Ja, het is daarop boos. Het, ik, ik, het gaat boven mijn verstand, moet ik eerlijk zeggen. Citaat met toestemming van Danny Blind. Hij is niet recht door zee, niet te vertrouwen... en geen enkele functie heeft hij naar tevredenheid uitgevoerd. Ik kan ook bijna niet geloven dat, uh, dat Johan het uh, gezegd heeft omdat ik, ik diepe respect voor hem had. Om de, hij heeft mijn voetbalcarrière gemaakt. Hij heeft mij ooit naar Ajax gehaald. Nooit enig probleem met hem gehad. Integendeel, alleen maar goede herinneringen. En met name dat aspect: niet de inhoudelijkheid over mijn functioneren of het resultaat wat eraan gebonden is. Maar wel als het gaat op het menselijke vlak uh, over betrouwbaarheid. En dat, uh, dat valt me zwaar. Het bestuur noemt zichzelf niet demissionair... maar heeft wel uh, zijn vertrek aangekondigd. De raad van commissarissen zijn weg. Wat is uw reactie op het nieuws, meneer Kruijf? Ik zeg net, ik, je moet even wachten. Ik zal het even uh, moeten weten wat er aan de hand is. Maar het was niet van tevoren ingelicht. Nee, ik, ik kom net aan. Dus ik zal nu even kijken wat er allemaal aan de hand is... en dan uh, zal ik je uh, uh, zeggen wat ik ervan vind. Het leek er een beetje op dat IJs het pistool op het voorhoofd gericht kreeg. En dat vertelde voorzitter Oeren Coronel gisteren ook. Waar halen jullie in godsnaam de moed vandaan om een oordeel over dit rapport te hebben? Nou, wij hebben een presentatie gegeven van, uh, van de dingen die we willen doen. En ja, daar is iedereen enthousiast over. Het is slikken of wegwezen of het wordt een grote vechtpartij. IJs uh, gaat niet goed, dus ik weet niet weer zin wil We proberen dingen te veranderen. Deze directie bepaalt niet wie er mogen blijven. Anders is het bonje. Wij gaan nooit zomaar mensen om. Als die van de boog niet doet wat ik wil en jij steunt hem, dan gaan jullie er allemaal aan. Wij gebruiken dat totaal niet. En dan schrijf ik jullie kapot. Als wij dus een plan maken, dan moet het wel uitgevoerd worden door degene die het plan maakt. Het is het plan of het is het plan niet. Wij nemen daarom onze verantwoordelijkheid en stellen onze zetels ter beschikking. En wij verzoeken de ledenraad om drie nieuwe bestuurders te zoeken. Ja, maar dat ze weg zijn. Want de cordonel in dit geval is toch ook een ireliet. En als die wegloopt, is, dan doe ik nooit leuk. Ik kom niet meer terug naar Ayat. Nooit meer of niet meer? Nee. Ik ben tot op het bot ben ik beledigd. Ben ik beledigd. Ben ik beledigd. Johan Cruijff heeft met verbazing gereageerd op de benoeming van Louis van Gaal... tot algemeen directeur van Ajax. Kruis' eerste reactie toen hij dat nieuws vanavond hoorde was, ze zijn gek geworden. Ja, je denkt eerst aan een mop natuurlijk. We hebben niet op een achternamiddag gedacht, laten we nou eens een keer Louis Vergaal benoemen of zo als geintje. Maar goed, euh, achteraf blijkt het dus uh, geen mop te zijn. Dus het is uh, een verrassing voor iedereen. Ik dacht ook dat het een grapje was. Dus, uh... Ik heb gisteren een hele relaxe rustige dag gehad, dus ik weet niet waar je het over hebt. Ja, dat is wel nieuws, ja. Dat had ik niet uit de hoge hoed getomen, zelf. Zeer verbaasd. Men denkt aan meerdere, denk ik wel. Ik vind het gewoon diep en diep triest hoe het allemaal gaat. Gewoon. Dan verwacht je gewoon een telefoontje van deze geen? Dat komt niet. Louis van Gaal wordt algemeen directeur. Ja. Goed. Nee, maar niet hier. Hoe eigenlijk zo ja, ver naar beneden kan gaan, is gewoon, uh, gewoon triest. Normen en waarden zijn hier ver te zoeken. Het is ook een bijl in de rug van Johan. Hè? Zo, zo, zo zie ik het toch wel. Zie jij dat ook zo? Dat mag je zelf even, Wat het lijkt me een understatement. Den haven zegt vandaag uh, dat ze drie, vier ontmoetingen met Van Gaal hebben gehad de afgelopen weken. Ben je daar ooit één moment van op de hoogte geweest? Nee, geen enkel moment. Ik weet niet wat Johan nu gaat doen en wat er nu verder besproken moet met de ledenraad. Ik weet het allemaal niet. Ze dus gaan het rustig afwachten. Kon jij nou leuk met Johan Kruijff echt praten als je zo'n zo, zo bijeenkomst had van de raad van commissaris? Nou, het ging meer om omstellingen en... Uh... Ja, als ik begint, dan kom je niet, uh, niet zo makkelijk tussen. Steven ten zei: Disrespect. Vond het niet altijd leuk? Nou, respect in de taal die we ons fijn van. Nou, kijk, uh, soms gaan uh, sommige mensen wel overschreven. en soms tot het uh, racistische toe. En uh, daar moet je, dan, moet je daar dan ook weer overheen stappen. Ja, dan ga ik natuurlijk vragen: is dat ook gebeurd binnen de Raad van commissaris? Dat uh, is ook gebeurd. 11 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Johan Cruijff en tien jeugdtrainers van Ajax nemen juridische stappen... tegen de benoeming van de nieuwe directie van de Amsterdamse club. Ze noemen de aanstelling van Louis van Gaal, Danny Blind en Martin Sturkenboom... niet rechtsgeldig. Het gaat erom dat er dus uh, een plan gepresenteerd is aan de club in maart. Zeg maar. En er wordt nu de, op elke manier op uh, de dus, Smalingen dus, dus, dus gegeven. Dus dat is... Uh, de hoofdrolspelers gaan dan naar binnen, naar de voorzieningenrechter en hun advocatenteams doen urenlang hun verhaal. Het, het lijkt er goed uit te zien, zover ik het allemaal begrepen heb. In dit geval ben je dus, uh, moet je afwachten wat, uh, wat de rechter zegt. Het is nu aan de rechter en ik ga er verder ook geen commentaar uh, op leveren. Uitspraak in het kort geding van Kruif tegen Ajax.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 schorst het besluit tot de voorgenomen benoeming van Sturkenboom en van Gaal tot statutair bestuurder, Haakje, lid van de hoofddirectie, Haakje, van de Vennootschap. Tweede punt van de veroordeling houdt in dat de Vennootschap... Als Dit was een, uh, een beetje, uh, zeg maar, nare die er genomen moest worden. Tevreden met de slag? Ja. Ja, ja, ja, uitstekend. We gaan weer voetballen.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 I'm a game. Ah, ah, ah.